Zeker tien agenten zouden op vergelijkbare manier in de kou zijn gezet. Minister Opstelten gaat de korpsbeheerders hierop aanspreken, meldt RTL. Het weer. Vanavond en vannacht een enkele bui en een graad of vijf. Morgen bewolkt en ook buien, vooral in het noorden. Het wordt dan een graad of acht. Dit was het NOS Journaal.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 Nogmaals, goedenavond. Excelsior en Nack zitten in de eerste helft en die houtkamp. Nog geen wedstrijd om warm van te worden. 0-0 de stand. Het is één kans nog geweest voor Vinken, maar hij had geen overzicht. Probeerde hetzelfde, terwijl Janga helemaal vrij stond. Dus 0-0 bij Excelsior en Ak Breda. De graafschap Veen is al dik in de tweede helft. Philip Koken. Een laag tempo hanteert de graas. ook om te proberen tot die 1-1 te komen. Ze spelen met een man meer, ze zetten Heerenveen wel een beetje onder druk. Maar Heerenveen houdt stand zonder al te veel moeite. Het is 1-0 na 61 minuten voor Heerenveen. En De late wedstrijd straks om kwart voor negen, is Twente tegen RKC. Er wordt geschaatst in Salt Lake City, wereldbekerwedstrijden sprint. Sebastian Timmerman, de 500 meter bij de vrouwen. Iedereen denkt aan records op dat snelle ijs van misschien wel de snelste baan ter wereld. Salt Lake City, de baan waar tien jaar geleden bijna na tien jaar geleden de Olympische Spelen plaatsvonden... en Andrea Nuy toen het Nederlands record op de 500 meter neerzet op 37,54. Vier Nederlandse dames gaan dadelijk in de A-groep proberen dat record te verbreken. Laurine van Riesen, Margot Boer, Annette Gerritsen en Thijsje Oenema. wat stof van uh, Donna Summer. We gaan naar Andy Houtkamp. Excelsior tegen NAC. 0-0. Een, een hele Goede kans gezien voor Excelsior wederom. De derde eigenlijk. Goed schot van Kevin Janssen. Ten Rauwelaar lag in de weg. Ten Rauwelaar van Nack Breda. 0-0 de stand. En Nak valt me bitter tegen. Nog geen mogelijkheid gezien. Ook maar om in de buurt van het doel te komen van uh, keeper Wessie de Ruiter. Ja, één schot dat hoog overging uh, van Kolk, uh, van, ex uh, Excelsior. En nu gaat de bal over de zijlijn. Uh, ter hoogte van John Lammers. De trainer van Excelsior. Die in de jaren 90 jaren gespeeld heeft bij Nak een uh, slim spitsje was het, die veel scoorde. En in datzelfde team stond op doel jawel, John Karelsen, de trainer, aan de andere kant van Ak Breda. Bal voor het doel, daar komt de mogelijkheid, Finke, schiet de bal. Voorlangs, jonge, jongen, jonge, wat een mogelijkheden krijgt Excelsior. Dit is al de vierde goede kans voor de Kralingers. En dan uh, blijkt dat het grote probleem, die slechts negen doelpunten zijn gescoord in de hele eerste competitiehelft... Uh, dan heb je een uh, probleem als je kansen, zoals dit uh, mist. Goed gezien door de verdediging dat de bal uh, overdag verleden En Ter gaat de bal maar weer in het spel brengen. Maar, nogmaals gezegd, Nak bakt er niet veel van. In aanvallend opzicht Excelsior doet dat wel. Maar net dat laatste titje, dat wil er niet ingaan. En dus staat het nog altijd 0-0. Met nog, uh, nou, nog 21 minuten te gaan in de eerste helft. Tweede helft net zo leuk als de eerste. Uh, Philip. Nou, bepaald niet. En uh, vooral uh, de graafschap stelt erg teleur. Het wordt natuurlijk het balbezit opgedrongen door Herenveen. Uh, ze moeten wat doen uh, nu ze met een mannetje meer spelen. En Herenveen nog altijd met een uh, voorsprong speelt. Door die 1-0 van Bas Dost uit een penalty. Al in de elfde minuut binnengeschoten. Maar uh, naarmate die tweede helft voor het, des te slechter gaat uh, de graafschap spelen. De passes komen niet meer aan. En uh, ja, ze weten zich eigenlijk geen raad met het vele balbezit. Nu dan Badibanga aan de rechterkant. Probeert nu een aanval op te zetten met de El Hasnaoui die is juist in de ploeg is gebracht. Een aanvallende middenvelder, Breinburg een verdedigende middenvelder is eruit gegaan. Dus Uldering wil ook wat meer dadendrang van zijn ploeg hebben. Maar het leidt allemaal niet tot goede aanvallen. Deze tweede helft heeft één goede kans opgeleverd via Poupon in de openingsfase van die tweede helft. Maar sindsdien wil het allemaal niet meer lukken bij de Gaas op heel veel balbezit dus. Maar vrijwel geen enkele uitgespeelde kans. Nu dan een vrije trap voor Heerenveen. Zomer achter de bal. En dit doet hij weer erg lang over. Heerenveen pakt tijd waar het de tijd pakken kan. Nu een lange bal in de richting van Narsing. De rechtervleugelaanvaller, Maar die wordt eenvoudig uit positie gespeeld door een licht duwtje door Frenkel. Die dat allemaal heel geroutineerd doet. Dus de tijd vervliegt maar in deze tweede helft zonder dat er iets gebeurt. Heerenveen vindt het al lang best zo. En de Graafza probeert weer eens tot een aanval te komen. Maar dat lukt maar niet. El Hasnawi nu met een paas probeert Badibanga te bereiken aan de rechterkant. Die zoekt nu het duel op met Breuer. De linkervleugelverdediger van Nerenveen krijgt er een voorzet uit. En dit kan misschien gevaarlijk worden. Maar doker Smit uh, die uh, verdedigt goed. Srekovits nu vanaf de linkerkant probeert die bal in te brengen. Blind, ja voorzet te geven. Dat is niet bepaald de beste specialiteit van Srekovits. Die kan wel heel soepel langs een mannetje glijden langs die linkerkant. Want die techniek die heeft hij wel. Hij is heel behendig op de vierkante meter. Maar ja, die voorzet, daar zou hij toch nog wat meer op moeten trainen. Nou, de Graafschap weer aanvalletje via Baribanga. Maar die speelt onmiddellijk weer terug. Het wil maar niet vlot in de tweede helft met de Graafschap. Bijna 70 minuten gespeeld. En dat moet toch wel echt nu gaan gebeuren. Misschien nu met de voorzet van Frenkel. En daar komt de kans aan, daar komt de kans aan. Een goede ook voor Michael de Leeuw. Eindelijk weer eens de kans voor de Graafschap vanaf een meter of acht. Maar hij mist de bal hopeloos vlak voor Brian van der Bussen. Dit is dan de tweede grote kans in de tweede helft voor de Graafschap. Na een goede voorzet van Frenkel De kans voor Michael De Leeuw. Maar hij laat hem liggen. Daardoor nog altijd de voorsprong voor Ereveen. 1 tegen 0. Het schaatsen in Salt Lake City. Sebastian Timmermans had het over een snelle baan. Blijkt het ook uit de tijden. Veel P'eren. Zes persoonlijke records heb ik gezien tot nu toe. Van de tien dames die we in actie hebben gezien. Ik zag net een persoonlijk record trouwens van Christine Nesbit, Regerend wereldkampioen sprint. Topfavoriete ook voor volgende week als dat WK wordt verreden. In Calgary die andere snelle baan. 37,60. Tweede tijd voorlopig achter Heather Richardson uit Amerika. Richardson ook een van de favorieten voor dat WK sprint. Als haar lichaam goed blijft tenminste. Want daar heeft ze nog wel eens last van. Zij even de haar persoonlijk en het Amerikaanse record. 37,58 is de snelste tijd en nu de eerste de Nederlandse in de baan, Laurine van Riesse. In de zesde rit gaat zij het opnemen tegen Beijing Wang. Oud sprint, 2009 alweer. Laurine van Riesse staat klaar in de binnenbaan. In één keer goed gestart. Nederlands record, noem ik nog maar een keer. 37-54 van Andrea Nuit. Het moet er toch wel eens een keertje aangaan. Bijna tien jaar nadat dat verreden werd. De opening van Van Ries is 10-44. En dat is een hele goede opening. Dat is de snelste tijd tot nu toe van de dames die geweest zijn over de eerste 100 meter. Loopt ook een eerste goede bocht. Heeft bij Jing Wang het voordeel op de kruising dat ze naar Van Ries toe kan rijden. Dat doet ze ook. Langzaam, maar zeker komt ze in de buurt bij de Nederlandse. Van Riesen nu in de buitenbaan. Bij Jing Wang door de binnenbocht. En dan komt ze onderdoor bij Lorine Van Risse Die een mindere ronde rijdt na die goede openingstijd en dik klop krijgt hiervan bij Jing Wang. De eindtijd van bij Jing Wang is een goede 37.61 in het spoor van Richardson en van Nesbit, Maar net niet snel genoeg om de snelste tijd te rijden. En de 38.10 van Laurine van Riesen valt mij tegen. Daarmee blijft ze ook dik twee tiende verwijderd van haar persoonlijk record. En dat terwijl ze toch zo goed begon aan deze rit... Met de snelste openingstijd, maar dat blijkt dus uiteindelijk niks waard aan het einde van de rit. Want zij uh, komt dus niet voor in de top van het klassement, nu al de zesde tijd. En dan de rit die je op papier wat betreft de Nederlandse dames misschien wel de koninginnenrit zou kunnen noemen. Tussen de twee dames die de Nederlandse sprinter de laatste jaren toch hebben beheerst. Alhoewel ze dit seizoen toch behoorlijk concurrentie hebben gekregen van Thijs Joenema. Thijs Junema komt straks, nu Margot Boer tegen Annette Gerritsen. Zijn ploegenoten, allebei uit de ploeg van Marianne Timmer, uit de Liga-ploeg, de Liga-Ladies. Boer, 25 jaar, Gerrit, ze is een jaartje ouder, is 26 jaar inmiddels. Trouwens, Boer ook, dat zeg ik verkeerd, allebei 26 jaar. Dus ploegenoten, generatiegenoten en allebei willen ze dat Nederlands record van Andrea Nuit overnemen. 37-54 qua persoonlijk records zit Margo Boer daar een tiende boven en Gerritsen maar 900ste. Allebei dus heel dicht allebei eens geweest bij dat Nederlands record van Nuit, maar nog nooit verbeterd. Geconcentreerd. Staan ze klaar in Salt Lake City? Gaat het dan nu eindelijk gebeuren? Start in één keer goed. Gerritsen vertrok in de buitenbaan. Margot Boer een beetje moeilijk weg. Lijkt het in de binnenbocht. Heeft nu tegen de echte schaatshouding die wat diepere houding aangenomen. Zij aan zij. Gerritsen 10-40 over de eerste 100 meter. Boer daar bijna twee tienden toch achter. Verliest wat in het tweede deel van de eerste 100 meter. Boer door de eerste binnenbocht heen. Nu heeft Gerritsen dus het voordeel van het richtpunt op de kruising. Boer naar de buitenbocht toe. Gerritsen richting de tweede binnenbocht. Is in de buurt. Gekomen, maar moet via die tweede binnenbocht proberen toch Margo Boer voorbij te gaan. Daar slaagt ze nu pas in, in het tweede deel van de bocht. Boer kan mee in de buitenbaan, zij aan zij. 37-54, het record van Nuit. Boer gaat winnen in 37-70. Geen Nederlands record, dat blijft staan op naam van Andrea Nuit. 37-80 voor Gerritsen, vijfde en zevende voorlopig. Niet goed genoeg voor de top en de tijd van Nuit blijft voorlopig dus staan. Of Thijsje Hoenema moet hem straks nog verbeteren. Graafschap Heerenveen, Filip Koker. De graaf drinkbaar dringbaar aan. Krijgt nu wel zo langzamerhand wat meer kansen. Nu een vrije trap op een meter of twintig van de goal van Van den Bussen. Nadat Elas Noemier was doorgebroken. En Zomer geen andere mogelijkheid zag dan hem tegen de grond te werken. Vlak buiten het strafstapgebied. Dat had Zomer heel duidelijk en koelbloedig berekend. Zomer kreeg ook de gele kaart van scheidsrechter Ed Jansen. En nu dan het schot, de vrije trap en de vuisten van Van den Bussen. Na de trap van Lyon Kaak. De jonge middenvelder die dus vandaag een basisplaats heeft gekregen... ...van trainer Andries Uldering. Nog is de aanval er niet voorbij. En er komt nu een mogelijkheid van Van der Pavert. Die kan hem afleggen. Helaas uh, Nohuy, die toch wel wat uh, nieuw elan heeft gebracht... ...als invaller bij uh, De Graafschap. Frenkel zorgt ervoor dat de bal niet in één keer weer aan de andere kant... ...kan terechtkomen bij Bas Dost. En eindelijk wordt het nu een beetje levendig. Eindelijk gaat de tweede helft een beetje opbloeien. We hebben nog ruim een kwartier te spelen. Heerenveen lijkt nog altijd met 1-0. Excelsior nog steeds beter. Andy? Ja, maar weinig hoogtepunten. half uur gespeeld. 0-0 de stand. Uh, balbezit voor Excelsior. Een heel slordig speler dank Breda. En Excelsior had echt 1-2 doelpunten moeten maken. Maar dat uh, wil maar niet lukken. Nu dan misschien met Alberg die de bal richting Vinkers speelt. Maar Jansen zit ertussen. Wordt de bal opgepikt. Toch weer door Excelsior. Want uh, uh, Gillissen die raakt de bal weer kwijt. Is het uh, een goed balletje? Nee, net niet. Komt net niet aan bij Alberg. Het uh, balletje naar voren. Is het Anthony Leurling? Bijgetekend bij... Nou Breda voor een jaartje die de bal opgepikt heeft aan Jansen geeft Jansen naar Bonavacia. En Bonavacia loopt de bal over de zijlijn. Nee, het is niet best. Nee, het is niet leuk om naar te kijken. En dan is het nog koud ook. Ik ga niet klagen, want ik ben blij dat het weer begonnen is, het uh, voetbal. Maar dan uh, is zo'n wedstrijd als Excelsior Nak met een paar hoogtepuntjes in het eerste half uur is toch wel heel heel magertjes. Het staat 0-0. Het publiek van Nak dat meegereisd is, een paar uh, tientallen kilometers hier vandaan. Vermaakt zich nog best op de tribune, maar dat zal waarschijnlijk andere uh, oorzaken hebben, want het kan nooit van het voetbal zijn van Nauk Breda. 0-0 bij Excelsior tegen Nauk Breda. Sebastian Timmerman, op een plaats waar het altijd lekker warm is, met schaatsen. <laughs> 16 graden zag ik, is het in de ijsbaan. Buiten in Salt Lake trouwens 8 graden. Daar is, uh... Het herrest weer. Maar de omstandigheden binnen zijn wel goed. Weer een persoonlijk record gezien. Nou, Kodaira uit Japan. 37-42 rijdt 800ste van haar persoonlijk record af. En zet daarmee de snelste tijd ook op de klokken. Sneller dan Richardson en dan Nesbitt. En zij kan misschien wel een, een outsider zijn voor die wereldtitel sprint. We richten ons nu weer gewoon op de 500 meter die gereden wordt bij deze wereldbekerwedstrijd. Want we hebben uh, de dame aan uh, de start staan die vier keer dit seizoen al een 500 meter won. Als ze starten won ze Jing Yu uit China, uit Harbin en Thijsje Unema uit Friesland. De Nederlandse kampioenen op de 500 meter, ook trouwens op de 1000. Maar dus ook op de 500 meter, twee keer op het podium gestaan. Persoonlijk record van 37-73, dan moet zij het maar doen. Dat Nederlands record van Andrea Nuit verbeteren, 37-54. Misschien blijft dat nog wel een dagje minimaal staan. Morgen natuurlijk ook nog de 500 meter. Nieuwe kans voor de dames die vandaag ook gereden hebben. Ze zijn in één keer goed weg. Even, heel even in de eerste slag van Unema zag ik een kleine onbalans, maar ze heeft nu het ritme goed te pakken hoor. Gaat goed mee met Jingyu. Sterker nog, ze opent gewoon ietsje sneller. 10.39 voor Oenema. Is ook de snelste opening. Oeh, Yu! Gaat bijna onderuit. Wat doe Yu? Zou ik bijna willen zeggen. Daardoor Oenema uh, nu al direct achter Jingyu Die uh, lijkt even te moeten twijfelen of ze naar binnen naar buiten moet. Daar gaat Oenema ook met de hand naar het ijs. Ook hier dus een fout in de race. Ja, dat hele snelle ijs moet je aankunnen. En dan zijn die hoge snelheden en zo binnen nog zijn moeilijk. Nog wat Onbalans bij Thijs Joene, die de rit wel wint. 37-79. Ondanks die uh, moeilijke tweede bocht. Net geen persoonlijk record. 600ste daarboven. Ja, de 38-11 van Jing Die telt helemaal niet mee. Na die uh, totaal mislukte eerste bocht. Wat zonde dat Oenema ook die tweede bocht niet helemaal goed hield. Want dan had ze toch uh, minimaal een persoonlijk record kunnen rijden. Als je met zo'n moeilijke tweede bocht. met al die misses. nog zo dicht op je persoonlijk record zit. 37-73 blijft dat. We gaan eerst naar Philip Koker, de graafschap Heerenveen. Waar Heerenveen uitloopt naar een 2-0 voorsprong vanwege een loopzuivere counter. Narsing loopt er werkelijk iedereen uit op snelheid. De Graafschap was in de aanval. Die bal gaat in één keer naar de rechterkant. Aanvallend gezien voor Heerenveen. Narsing sprint de verdediger eruit. Sprint er nog eentje uit. Sprint er nog eentje uit. En dan komt hij alleen voor de keeper. Legt hij een breed af op Dost. En die maakt het 2-0 van twee goals dus van Bas Dost. Heerenveen leidt. Freddy van Dijk. Laura Dekker heeft haar zeilreis rond de wereld voltooid. Kort voor acht uur onze tijd voer ze de haven van Sint Maarten binnen. Daar was ze gisteren een jaar geleden vertrokken. Laura is de jongste solozeiler die de wereld is rondgegaan. Ze is nu 16 jaar en 123 dagen oud. Guinness World Records registreert de prestatie niet... om te voorkomen dat minderjarigen op steeds jongere leeftijd een record willen vestigen.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 Wolf staat ook in de boeken, de recordboeken als wereldrecordhoudster op de 500 meter, 37 seconden precies. Maar ze heeft dit seizoen een moeilijk seizoen, ondanks of door vooral blessures. Ze verliest ook op de eerste 100 meter al het duel uh, in het eerste deel dus van Sangwa Lee, haar tegenstandster in de laatste rit. En ik denk dat de Koreaanse Jenny Wolf ook voorblijft in de buitenbocht. Ja zeker, en dat is een teken aan de wand hoor voor Jenny Wolf. Die krijgt die dik klop, Sangwa Lee gaat de rit winnen. En wordt het dan een recordtijd, 37-37, geen persoonlijk record, wel de snelste tijd geweest. Genoeg dus voor de winst op deze eerste 500 meter. Sangwali wint nou Cordaira en Heather Richardson. Beste Nederlandse Margo Boer op de zevende plaats. En in de huizenuit daar kan uh, nou, misschien wel de champagnefles openen. Want Andrea Nuit blijft na vandaag ook Nederlands recordhouder... met die 37-54 van 13 februari 2002. Maar de Nederlandse dames hebben morgen opnieuw een kans. Het is een oude voetbalwet, hè, Philip? Als je de kansen zelf niet benut, dan krijg je er op een gegeven moment één om je horen. Ja, hij is zo versleten dat ik hem nauwelijks meer durfde te gebruiken. <laughs> maar we gaan eerst naar Andy Houtkamp. Eindelijk, eindelijk het tiende doelpunt van het seizoen voor Excelsior. De eerste van de avond, volkomen verdiend. Eerst een prachtig schot onderkant. Lat, dat leek er al in te gaan. Maar de bal kwam terug het veld in en werd binnengekopt door Rangelo Gianga. Ex-Willem II. Hij scoort in de 36e minuut het uh, eerste doelpunt. Voor uh, uh, Excelsior. Uh, Albe Alberg die schoot er wel keihard onderkant lat. Bal komt terug het veld in. En de lange Janga kan de bal inkoppen achter. Jellet en Rauwelaar. En hij scoort dus 1-0 voor Excelsior tegen NAC Breda. Filip. Ja, we gaan verder hier in Doetinchem. Bij de Graafzout tegen Heerenveen. In een wedstrijd die denk ik nu wel uh, beslist is. Want inderdaad, de graafschap heeft een kansje of 3-4 laten liggen. Ging ook steeds meer naar voren lopen. Ging steeds meer risico's nemen achterin. En dan heeft de Heerenveen met Narsing een pelsnelle aanvaller in huis. Die hem eerst klaarlegde voor Dost. Dost kwam een paar centimeter tekort. Het was een levensgevaarlijke counter. Maar twee minuten later uit de volgende counter was het dan wel raak. En score Dost die nu alweer 16 treffers achter zijn naam heeft staan. En daarmee is... Uh... Dost toch een klein gouddelvertje dit seizoen voor Heerenveen. Topscorer dus in de Eredivisie 16 treffers voor Bas Dost. En nu heeft de Heerenveen helemaal geen haas meer. Krijgt nu een corner te nemen waarvoor Narsing alle tijd neemt. Nu supporters van Heerenveen 4 al vast feest. Maar Narsing zoekt nog even een, een hoofd, een Heerenveens hoofd. Maar daar komt hij niet terecht. Sterker nog, de Graaf zou nu de aanval overnemen. Maar die wordt daar kaakkeurig van de bal gezet. En Heerenveen zet weer een aanval op nu via eh, Victor Elm die daar eh, de bal kwijtraakt. En nu probeert Elhas er weer vandoor te gaan namens De Graafschap. Maar hij wordt weer keurig eh, terugverdedigd. Nee, er is geen veldje meer aan de lucht voor Heerenveen hier in Doetinchem. Het leidt met 2-0 met nog krap 10 minuten te spelen. En, nee, en die houdt kan bij wereldnieuws, want Excelsior staat voor. En uh, scoorde. Nou, dan uh, is er wat gebeurd. En het was een uh, goede goal hoor. Prachtig schot van Aalberg. Ik vind dat een heerlijke voetballer. Uh, die uh, zorgde ervoor dat de bal op de lat kwam boven Ter -Rouwelaar. Bal komt terug. Binnengekomen. Janga. En nu is Ter alweer in balbezit. Maar nu heeft hij geen probleem, want hij kan de bal spelen op Gorter. Gorter, balletje even breed kan door Robert Schilder goed vrijgemaakt worden naar Jans aan de rechterkant van het veld voor Nauk Breda in de aanval naar Lasnik. Linksbenige rechtermiddenvelder van Nauk Breda speelt de bal goed naar voren richting de spits is het Bonifacio, maar die kan hem niet echt Bonifacio, die kan de bal niet echt lekker op de slof nemen, bal rolt tergend langzaam langs het doel van Wesley de Ruiter, die het koud zal hebben heeft amper iets te doen gehad en dat valt me echt bitter tegen van Nauk Breda dat in de winterstop eigenlijk heeft gezegd, we zijn bij elkaar gezeten en gezegd: jongens, wij gaan echt voor die uh, positie in het linker rijtje. Maar dan moet je toch heel anders voetballen dan zoals je nu het eerste half uur uit de startblokken bent gekomen tegen Excelsior. Na 35 minuten werd het 1-0 voor Excelsior. Die stand staat ook na 38 minuten nog op het scorebord. 1-0 tegen Nac Breda. Er wordt dus gesprint om de wereldbeker in Salt Lake City... maar zonder Simon Kuipers. Die zag af van deelname aan het NK-sprint... en leverde zijn contract in bij TVM. Het ging niet op het ijs. Hij is nu in Australië. Daar is geen ijs, denk ik. En Edwin Peek vroeg hem of er onvoldoende chemie was... tussen hem en de ploeg. Uh, nou, dat zou je misschien een beetje kunnen zeggen. Ik, uh, ik, ik, ik heb, Op persoonlijk vlak is, is het, is het, heb ik een uh, prima, prima relatie met, met Gerard... en met, met, uh, met andere leden van de staf. Alleen het is... Uh, Um, ja, trainingstechnisch uh, sluit het niet helemaal aan, denk ik, bij wat, wat goed voor mij is. En dat, ik kon het niet laten zien op het ijs. Ik heb, ik heb uh, programma's gevolgd, ik heb alles gedaan om, om, uh, om hard te schaatsen. Alleen, dat, uh, ja, ik, uh, mij lukt het niet op deze manier. En dan, uh, ja, dan heb ik de conclusie gemaakt van, uh, dit, dit, als, ik, als ik nog verder wil met mijn carrière... als ik nog naar Sushi wil, dan zal ik een stap moeten nemen. En dan zal ik op een andere manier proberen, moeten proberen om daar te komen. Um, je zit nu in januari, je seizoen is voorbij. Um, heb je al contacten, uh, heb je al nagedacht over een, het volgende seizoen? Ik heb heel veel nagedacht, want dat is de reden dat ik, dat ik naar Australië ben gegaan. Ik wilde weg van de schaatsprong. want ik kon het 10-half echt niet meer zien. Ik, uh, het werkte zo demotiverend om elke keer naar het tien half te gaan. En, de, en, en, en weer je warming op te doen, en weer op het ijs te stappen. En weer realiseren dat je eigenlijk uh, beter en beter in je bed had kunnen blijven liggen. Omdat het weer minder ging dan de dag daarvoor. En dat, heb ik, nou, dat is niet een paar dagen geweest, maar het is een behoorlijk lange periode geweest dat, dat ik dat, dat ik gevoel had. En vandaar dat ik naar Australië ben gegaan, om echt even afstand te nemen. En ja, natuurlijk denk ik heel veel na. En ik heb ook uh, ik, ik heb goede hulp, zeker aan, uh, aan mijn vriendin mijn ouders. En ik heb uh, nog een vertrouwenspersoon waar ik heel veel, mee, con, heel veel contact mee heb. En um, ja, ik, heb, ik heb nog geen contact gehad met andere ploeg, Want die zitten volop in hun voorbereiding van, uh, voor, WK, of voor de WK-sprint in, uh, in Calgary. Um, ja goed, ik, ik, ik zal zelf een stap moeten nemen. Maar ik, ik, ik ben voorlopig nog even hier en ik hou er nog even afstand van het schaatsen. Er is nog eventueel een andere uh, goede sprintploeg, APPM. Zijn dat uh, ook van die gedachten die dan door je, heen, uh, heen, uh, door je gedachten heen gaan van... ja, als er nog één ploeg is, is die ploeg wel? Ja, die, hebben, die, die laten zien zeker de afgelopen twee jaar dat ze, dat ze er staan. Uh, zeker met Gerard, natuurlijk auto kampioen. Uh, altijd wel een van mijn... Uh, van Velden. Ja, ja Gerard van Velden, ja, sorry. Ja. En altijd wel een van mijn voorbeelden geweest, ook, uh, ook, ook in de... Nou, een mooi schaatsen, lange jongen, sterke jongen, grote jongen, beetje dezelfde stijl. En um, ja, dat, dat, dat zou een hele mooie optie zijn. Alleen ik, ik, ik ben er op dit moment nog niet aan toe. Ik, uh, ik, ik wil echt, even, even, echt achternemen van het schaatsen. En ik laat het team even met rust. En, uh, en als we het verder zijn aan het einde van het seizoen, dan. Uh, dan kan ik wel contacten een keer gaan opnemen. Maar, maar zover ben ik nog niet. Simon Kuipers, hij zit dus in Australië. Wie zit er wel in Salt Lake, Bas? Daar zit Michel Mulder. Die gaan we dadelijk als eerste zien. Die rijdt trouwens voor die ploeg van Gerard van Velde. Uh, en dat zou me inderdaad niet verbazen... Scarpe's Kuipers daar volgend seizoen uh, zijn loopbaan gaat voortzetten. Uh, dat hij gaat proberen op die manier weer de juiste richting te vinden. Michel Mulder dadelijk dus in de derde rit tegen Yuya Kamijo uit Japan. Jesper Hospers is in Salt Lake. Rijdt Arthur Was uit Polen in rit vijf. Daarna Groothuis tegen Q-Yuk Lee, op papier misschien wel de mooiste rit van de 500 meter. En de voorlaatste rit zien we Tucker Fredericks tegen Jan Smekens, twee 500 meter specialisten tegen elkaar. Jan Smekens is dus de vierde Nederlander in de A-groep. Hein Otterspeer later vandaag de vijfde Nederlander op de 500 meter. Maar uit in de B-groep. Inzet misschien ook wel hier het Nederlands record. 34-52 van Ronald Mulder. Zijn tweelingbroer Michel komt dadelijk dus als eerste op het ijs namens Nederland. Is nak een beetje wakker geworden door die uh, treffer, Andy? Nou, je zegt het goed, een beetje. Heel klein beetje... Uh... <laughs> De keeper heeft de bal in handen, de keeper van Excelsior. Dat is al een, een wonder, want Nac heeft aanvallend gezien heel weinig gebracht tot nu toe. Misschien dat uh, een jongen als Schalck in de tweede helft uh, wat kan gaan brengen als Anthony Leurling. De bal heeft 1-0 de voorsprong voor Excelsior. Doelpunt gemaakt door Janga in de 35e minuut. Volkomen verdiend, dat zullen we niet vaak hebben gezegd dit seizoen. Over Excelsior als voorstaan, want dat gebeurde niet zo vaak. En mochten ze winnen, dan gaan ze gewoon over VVV heen van die laatste plaats af. Uh, Botteguin speelt de bal in de voeten van Gilles. Maar en ze speelt heel, heel zwak. Maakt dan een overtreding omdat hij de bal kwijtraakt op Janga. En dan kan Excelsior weer in de aanval gaan. We hebben nog 2,5 minuten te gaan. In de eerste helft. Vrije trap voor Van Steensel. Heeft geen haast. Want Excelsior leidt met 1-0 tegen NAC Breda. Dos maakte de 2 vanavond. En dus staat Herenveen met 2-0 voor. Filip Koper. En Herenveen staat in die slotfase ook nog wel redelijk onder druk. En uh, heeft ook nog wel wat robuuste middelen in huis om. Uh, om... De graafschap van Kansen af te houden. Nu een gele kaart voor Doken Smit. Die als invaller bij Feyenoord uit nog eens twee gele kaarten achter elkaar pakte. En eerder pakte al Jeffrey Gouweleeuw een gele kaart. En dat is zeer uitzonderlijk voor hem. Want Gouweleeuw vertelde ooit in een, in een interview een paar maanden geleden. Dat hij zich graag wilde vergelijken met Piqué van Barcelona. En dat hij speelt juist zonder gele kaarten te pakken. Dat hij zo secuur verdedigt dat hij dat niet nodig heeft. Maar goed, hier heeft Heerenveen dat even wel nodig. We zijn nog zo'n krap drie minuten te spelen. En vanaf de linkerkant mag Schrek of iets nu een vrije trap trappen van uh, de Graafschap. Brengt hem in het strafschopgebied. Daar wordt hij gelijk weggekopt. En nu Garcia in balbezit. Dat is een invaller bij de Graafschap. Een middenvelder. En een verdediger is eruit gehad. zo probeert de Graafschap nog wat kansen te creëren. Maar dat lukt eigenlijk niet meer. Nog twee minuten te gaan. En nog wat tijd. Heerenveen leidt 2-0. En dan het schaatsen uh, in Salt Lake City. Sebastian Timmerman, welke rit? Richtje 3 staat aan de start en Michel Mulder die kijkt strak voor zich uit. Hij heeft de armen langs het lichaam van dat oranje met blauwe pak... zoals de Nederlandse pakken tegenwoordig uitzien. Klein baartje, zit niet geschoren volgens mij vanmorgen in Salt Lake. En hij gaat richting de startlijn voor de 500 meter. De nummer 2 van de Nederlandse afstandskampioenschappen dit jaar op de 500 meter achter Jan Smekens En hij is zijn broer eigenlijk voorbij gegaan, want zijn broer is klaar met het seizoen. Ronald Mulder is er wel. In Salt Lake City rijdt out of competition nog een 500 meter vandaag. Is de Nederlandse recordhouder met 34-52. Maar broer Michel rijdt hier voor het echi in de derde rit. Tegen Yuji, Camillo en gelukkig voor Michel Mulder. Zou ik bijna willen zeggen, besluit Hans ter stappen. Een Canadees met Nederlandse roots om de Kij rijders terug weg. te schieten. Ja, precies. Ja, als je Hans de Stappen heet, dan moet dat uiteraard wel. Hè. Maar besluiten om ze terug te uh, starten. Want een valse start heeft hij gezien. En Michel Mulder, voor hem is dat gelukkig. Omdat hij direct na de start eigenlijk voorover viel. Een uh, soort halve wordenspoen. Zoals we dat in het verleden door de Canadees wel eens hebben uh, zien gebeuren. Direct na de start, languit uh, voorover. Groothuis die heeft er ook ervaring mee. Maar Michel Mulder maakte voordat hij die beweging had... al uh, een foute beweging... Misschien wel ook met de punt in de rode lijn. Mag ook niet. In ieder geval krijgt hij de valse start op zijn konto. En moet hij de tweede start dus goed doen tegen die Camillo. Datzelfde geldt voor die UG Camillo. Michel Mulder heeft uh, de binnenbaan dus. Heeft dadelijk niet het relatieve nadeel van die tweede binnenbocht. Waar sommige rijders zoveel moeite hebben om die snelheid onder controle te houden. Hij moet het dadelijk doen via die tweede buitenbocht. En misschien wel... Als we kijken naar die tweede start. En ze zijn goed weg. Hij glijdt toch een beetje weer weg met zijn rechter schaats. Maar in ieder geval nu dus goed vertrokken tegen die Camillo. Misschien wel op weg. Michel Mulder naar zijn eerste 34-er uit zijn carrière. Dat deed hij nog nooit. Camillo. De Japaner zal altijd snel weg. 69, Maar de 9,72 van Michel Mulder is ook oké. Okay. Nu op de kruising moet hij zijn eigen koers varen. Hij heeft geen richtpunt voor hem. Datzelfde, dat geldt wel voor die Camillo. Linkerarm op de rug. Door de buitenbocht heen. Moet een klein beetje inhouden. De Japaner door de binnenbocht komt er bijna na. Lichte voorsprong nog voor Michel Mulder. Laatste 100 meter komt hier dan zijn eerste 34 uit zijn carrière aan. Ja, die is er. 34'73 is het persoonlijk record voor Michel Mulder. Twee tiende van een seconde boven het uh, Nederlands record. En daarmee rijdt hij voorlopig de derde tijd. Wat Mika Pautela uit de voor is met 34,58 nog steeds het snelste. Is er al rust op Woudenstein, Andy? Er is al een hele tijd, uh, Ronald. <laughs> <laughs> al, al 45 minuten, moet je zeggen. Nou, nee, we hebben toch in die 35 ste minuten het doelvoet van Janga gezien. Uh, maar Nak heeft uh, de hele eerste helft rust gehad. Op één momentje na, aan het eind van de eerste helft... toen uh, Lasnik een prachtig schot uh, afvuurde vanaf de rechterkant... met een linkervoet en Mooie krul. Leek het doel in te gaan. Maar Wessie eruit herhaalde hem eruit. En de ruststand is bij Excelsior tegen Nac Breda door doelpunt van Janga. Volkomen verdiend 1-0 het voordeel van de Kralingers. En het is uh, bijna uh, afgelopen bij de Graafschap Heerenveen. Hoe lang heeft de Graafschap nog om iets aan die tweede 0 achterstand te doen, Filip? Nou, nog krap twee minuten aan blessuretijd. De echte Vries Gerard Arend Roorda uit Noord-Bergem mag er nog even inkomen voor uh, Djuricic. Nou, dat is ook nog uh, om hem een prettig gevoel te geven. Maar de wedstrijd is gespeeld. Ja, Ron Jans raakte oververhit na de rode kaart voor Jan Maat in de 41ste minuut. Maar als hij straks even nog met zijn ogen knippert naar het eindsignaal van scheidsrechter Ed Jansen. Niet zijn grootste vriend vanavond. Dan zal hij toch zien dat uh, uh, er is een stand staat van 0-2. Heerenveen wint hier doelpunten van Dost en Dost. Een goudhaantje weer van Heerenveen die nu 16 treffers heeft gemaakt in de eredivisie. En de Graafschap gaat zijn vijfde thuis nederlaag op rij leiden. En het wordt nog een zeer, zeer zorgelijke tweede competitie... Al ...voor de Graafschap, dat nu al derde staat van onderen. En het spel van vanavond geeft niet veel hoop... ...dat dat binnenkort erg veel beter zal worden. Hoewel Badibanga, de nieuwe aanwinst, die heeft wel indruk gemaakt. En hij was een van de weinigen vanavond bij de Graafschap. Maar Jereveen gaat hier winnen. Nog een krap minuutje te spelen aan blessuretijd. Gaat hij winnen met 2-0. Dan uh, het uh, schaatsen in Salt Lake City. Welke rit inmiddels uh, de Nederlander alweer aan, uh, in de baan, uh, was? Jesper Rosper staat al uh, klaar, maar uh, mag nog niet vertrekken. Rit 5, want rit 4 kwam uh, maar net over de streep. 34,38 voor Kaijiro Nagashima. Snelste tijd en een verbetering, of een uh, evenaring moet ik zeggen, van zijn uh, persoonlijk record. 24 voor Jamie Gregg. Dat was zijn tegenstander en dat is ook de tweede tijd voor de Canadees. Het was een uh, aardige rit om naar te kijken. Alhoewel zowel Nakashima als Gregg toch wel wat uh, ja, uh, oneffenheden zeg maar, had in uh, de rit. Wat instabiele momenten om het zo maar even te noemen. Jesper Hospes, dus nu in de baan in de vijfde rit. Tweede Nederlander. Hij gaat het in, die vijfde rit opnemen tegen een pol, tegen Arthur Was. Heel aardig goed ook bezig is aan het seizoen. Dit seizoen een keertje al de top benaderde. Zesde werd hij een keer in Astana. Nou ja, en Hospus stond op het podium. En werd hij derde bij de tweede omloop. 35-06, dat is een persoonlijk record. Jesper Hospus die vorig seizoen nog twijfelde of hij wel door moest gaan met lange baanschaatsen. En uiteindelijk via het short toch weer een beetje het heilige vuur terugzag. Ook terecht is gekomen in die ploeg van uh, Gerard van Velden. En het heel goed doet. 34-37 de snelste tijd van Nagashima. Die is met een honderdste gecorrigeerd. Kleine beweging bij Jesper Rospus. Maar Hans ter Stappen schiet maar één keer. Dus is hij goed weg. En zo'n katachtige slag bij Jesper Rospus gaat alle kanten op. Maar er zit een partij kracht in die jongen. Moet wel even een beetje inhouden als hij de eerste bocht in Duits. En hij hoopt het in 9-65. Daarmee lijkt hij die enorme kracht toch niet helemaal lekker terug te kunnen, of te kunnen, geven, te kunnen overbrengen op dat hele snelle ijs richting de buitenbron. Moet hij ook daar aan het einde van het rechterstuk even inhouden. Komt Arthur Was onderdoor. Vind ik ook geen goed teken. En dan gaat Arthur Was nu met een behoorlijke voorsprong... richting de eindstreep. En gaat de pol hier de rit winnen van Jesper Rospis. En dat doet hij in 34-61. Zo zeg... Dat is een dik persoonlijk record. En 34.83, ja, dat is ook een persoonlijk record voor Jesper Hospus. Doordat Was zo bij een wegreed leek Hospus bezig aan een mindere rit. Maar die rijdt ook gewoon eh, bijna of ruim twee tienden af van zijn persoonlijke recordtijd. Maar die Arthur Was die rijdt er een dikke halve seconde vanaf. Ik zei het al, die Paul die benaderde dit seizoen al een keer de top. En zo lijken we toch een nieuwe, in ieder geval goede 500 meter rijder erbij te hebben. In de persoon van deze Paul, van deze Arthur Was met 34.61. Overigens niet de... De snelste tijd, want die blijft staan op 34-37 van Kaijiro Nagashima. Maar dan heb je het echt over de, de, de absolute top. Als het gaat om de 500 meter en als het gaat om de absolute top van het sprinten... dan hebben we uh, ja, wel een goed voorbeeld nu in de baan staan bij uh, de startstreep. En dan gaat hij dadelijk naartoe rijden. Wat betreft Mondiaal in de persoon van q Yuke Lee. Vier keer wereldkampioensprint in de laatste vijf seizoenen. Alleen in 2009 in Moskou slaagde hij er niet in om wereldkampioensprint te worden. Maar voor de rest altijd als er een week een sprint was, won hij. En Stefan Groothuis, dat is de Nederlandse koning van het sprinten. Vijf keer... Nederlands kampioen in de laatste zes seizoenen. Maar op de WK's. Ging het toch vaak ook net mis voor Stefan Groothuis. Die dadelijk door de tweede binnenbocht heen moet. En als dat maar goed gaat. De start, zoals altijd dit seizoen, ingehouden bij Groothuis. Dat is ook een minder punt van hem. Hij moet altijd even inhouden. Anders is het gevaar daar dat hij fouten maakt. Maar daardoor verliest hij wel al 16, 15 honderdste op, op, op Kuyukli. Moet dat zijn? Er dus staat Kuyukli in beeld. Maar volgens mij uh, rijdt Stefan Groothuis terecht tegen Kuyukli. En dit is Kuyukli ook hoor. Met een knalgele bril zoals we van hem gewend zijn. Nu die tweede binnenbocht van Stefan Groothuis. Houdt hij houdt die, hij die, houdt hij die. Hij komt naar buiten. Even een beetje naar buitenbaan. Maar hij heeft in ieder geval liet pakken. Hij rijdt nu goed bij hem weg. Sprint goed bij hem weg. En eindigt in 34-55. Bijna een Nederlands record. De derde tijd tot zover. 300ste van het Nederlandse record af. Maar het is in ieder geval wel een 34er. Voor Stefan Groothuis. En dat had hij nog nooit gereden in zijn carrière. Mooi persoonlijk record dus voor Stefan Groothuis. Maar die Nagashima met 34-37 blijft nog altijd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 I will not be commanded And I will not let my future go on without the help of my De Lost Boy van Greg Holden was dat. De late wedstrijd, over een paar minuten, is Twente RKC. Twente, nummer drie. 15 punten voor op nummer dertien RKC. En dat is een makkie voor Twente vanavond, Bas Stigler, met Met de nieuwe trainer. Hallo, Bas. Hij is weg. Geen Bas. Nou, dan gaan we naar Subbas. Hallo, Subbas? Ja, Subbas is er wel. Okay, ja, is er wel. Die uh, kijkt naar uh, de achtste rit op de 500 meter bij de mannen. Pekka Koskela, die grote sterke fin. De ene keer is het alles, de andere keer is het niets. Hij rijdt tegen Yuya Oikawa. Het is de achtste rit dus van de tien. In totaal rit hij na de laatste Nederlander Jan Smekens in actie. En uh, Oikawa gaat op de eerste 100 meter langzaam ietsje wegsluipen bij Pekka Koskela. Maar Koskela heeft dadelijk het voordeel van de tweede uh, buitenbocht. En kan dus normaal gesproken die snelheid dan misschien wel wat hoger houden dan Oikawa. Maar Oikawa kan wel hele mooie bochten lopen. Die kleine Japaner lijkt een beetje te moeten inhouden aan het einde van de kruising. Als je zo kijkt, denk je, gaat dit wel hard? Maar het gaat inderdaad heel hard. Maar de stijl is niet zo uitbundig zoals bijvoorbeeld Hospe zagen. Mooi, aan zij. Laatste 50 meter, Koskela voorbij. 34,50. Ietsje sneller dan Groothuis. Dus de derde tijd tot nu toe. Maar de tijd van Nagashima, de 34,37. En ook de tweede tijd van Jamie Gregg, 34,48, blijft. Dus buiten bereik van Pekka Koskala. Die vindt die dus wel weer meedoet voor wat betreft het podium. Maar uh, degene die dit seizoen al twee wereldbekerwedstrijden won... op de 500 meter gaat niet hier in deze eerste omloop in Salt Lake City winnen. Misschien Tucker Fredericks dan, want dat is ook zo'n rijder... die uh, hele goede 500 meters afwisselt met een mindere 500 meters. De ene keer kan die winnen, de andere keer wordt hij tweede... maar hij kan ook zomaar in één keer 17e of 18e worden... op een 500 meter in wereldbekerverband of bijvoorbeeld bij een WK Sprint. Fredericks met de armen op de knieën glijdt hij heel rustig naar de startstreep van de binnenbaan. En Jan Smekens, de Nederlandse sprinter, topsprinter, top 500 meter rijder. Vier keer Nederlands kampioen in de laatste vijf seizoenen op deze afstand. Svendse bril nog eventjes recht ging. En net dus even door de knieën heen. Nog een beetje die ontspanning misschien ook wel te zoeken. en Aan de andere kant die concentratie zo enorm op te bouwen. Die schaatsers doen dan echt wel alles zitten aan hun bril. Die vingertjes zie je alle kanten opgaan. Dat hoofd, dat schudt maar een en weer. Go to the start heeft geklonken en nu staan ze stil. Hij puft nog één keertje diep. Neemt de startpositie aan. Jan Smekens, daar klinkt het startschot. En ze zijn weg. 34-66. Zijn persoonlijk record. Hij heeft al het een en ander gewonnen. Vorig seizoen stond hij op het podium bij de weken afstanden. Brons op de 500 meter. Maar het Nederlands record, dat heeft hij nog niet in handen gehad. 34-52 misschien dus wel de richtheid voor Smekens. Door de buitenbocht heen. Even kleine onbalans aan het einde van die buitenbocht. Jack Ory schreeuwt hem nog wat toe. Misschien schreeuwt hij wel. Reiner Frederiks, want dat is de man die iets voor hem rijdt. Nu die tweede binnenbocht. Frederik met de hand Freder naar het ijs. En ook daar uh, Smeekens ver naar buiten. Even in die buitenbaan. Terug zijn binnenbaan in. Verlies daardoor wat snelheid. Gaat denk ik wel de rit winnen van Tucker Fredericks. Ja. En daar is het Nederlands record. 34-40. Jan Smeekens schreeuwt het uit en slaat met de vuisten op zijn knieën. En terecht, want hij pakt het Nederlands record af met 34-40 van uh, Ronald Mulder. Zijn ploeggenoot tegenwoordig die toekijkt vanaf de tribune en ziet dat Smeekens het Nederlands record overneemt. 34-40. 1200 sneller dan Ronald Mulder was op 4 december 2009 in Calgary... op die andere hele snelle baan. En Smekens flikt het hier dus, ondanks toch die moeilijke tweede binnenbocht... waar hij een beetje uitwaaide naar de buitenbaan toe... op tijd terugkeerde naar de binnenbaan... maar daardoor wel zichtbaar wat snelheid verloor. Maakte hij het toch af. Hij wint van Fredericks. Geen kickfinish, dus gaat ze blijven mooi op het ijs. En 34-40 is dus een verbetering van het Nederlands record. Ronald Mulder is dat record kwijt. En Jan Smekens heeft dat dus nu... ...in de handen en heeft met die 34-40 natuurlijk ook nog eens de tweede tijd staan... ...achter Kaijiro Nagashima 34-37. Nog altijd de te kloppen tijd van de Japaner... Die uh, misschien al wel staat te douchen als hij niet van het middenterrein af is. Want dat was al de vierde rit. Dus dat is alweer even geleden. Laatste rit nu tussen Tijbe Mo. Vorig seizoen werd hij in Ereveen tweede op het wereldkampioenschapsprint. Tegen Giorgi Kato. En Giorgi Kato is echt een absolute 500 meter specialist. 1000 meter is veel te lang voor hem. Oud wereldrecordhouder. Oud uh, wereldkampioen ook op de 500 meter. Twee specialisten dus in deze baan. Laatste rit. En we gaan eens kijken of zij Jan Smeekens nog van het podium af gaan rijden. Of dat het Nederlands record van Smeekens goed genoeg is voor een medaille. De binnenbaan is voor Tijbe Mo. De bel klinkt. 9,66 om 9,65. Het zit allemaal bij elkaar in de buurt. Diepe houding van Mo door de eerste binnenbocht heen. En dan nu die diepe houding proberen aan te houden op de kruising. Over diep zitten gesproken. Kato kan er ook wat van. Echt zo'n mooie Aziatische stijl. Kato moet wel even wat inhouden bij het ingaan van de binnenbocht. Daar komt Giorgi Kato om de doortocht. Zij aan zij op de laatste 100 meter. Zijn er nu nog maar 50. De te kloppen tijd 34-37. En die tijd blijft staan. De zesde tijd voor Mo en de dertiende voor Kato. Dat betekent dat Nagashima de eerste 500 meter wint. Maar dat Jan Smekens met 34-40 tweede wordt. En dat is een Nederlands record. Bas Tiggler heeft alle touwtjes aan elkaar geknopt. En heeft inmiddels ook zijn koptelefoon weer op. Twente LKC. En dat is een goede combinatie. Een minuut onderweg, 0-0 de stand. En aardig was het zo even om te zien dat toen de wedstrijd al in gang was. Zoals we dat kennen van Steve McLaren, de trainer die dus teruggekeerd is in Enschede, kwam hij nadat uh, 25 seconden waren gespeeld. Het veld op en werd luid toegejuicht door de mensen hier in de golfsvesten. Het zit weer vol, het is fris. De tegenstander heet RKC. Dat betekent dat Twente toch normaal gesproken mag aannemen dat het hier met drie punten het nieuwe jaar in gaat. Maar ja, is dat ook zo? Heeft uh, McLaren dan heel veel rare dingen gedaan. En heel veel andere dingen dan dat we van co Adriaanse gewend waren. Nou in ieder geval is er een basisplaats voor Leroy Ver, Dat zat er eigenlijk al wel aan te komen. En er is een basisplaats toch voor Bayrami. dat betekent dat Chatley op de 10 staat in de rug van de spits. De Jong. En inderdaad Janko op de bank bij Twente. Dat geldt dus ook voor Willem Jansen. Voor wie een enkeling ook nog wel dacht dat hij in de basis zou verschijnen. Maar Janko dus op de bank. En dat is uh, nou ja, eigenlijk wel... De verrassing als je het zo nog zou mogen noemen. Rosales heeft de bal. De verdediging van Twente heeft gewoon blijven staan zoals het stond. Met ook nu Wisselhof aan de bal. En de bal breed naar Douglas. De andere centrale verdediger. En Twente dat nog niet echt gevaarlijk is geweest op die helft van RKC. Mag dat dan nu voor het eerst gaan proberen. Als de klok inmiddels over de twee minuten heen is. De bal bij Tindalli ligt. Maar RKC dat vandaag met de drie spitsen opereert. En Enschede probeert om daar toch wat druk te zetten. En dat geeft in ieder geval Twente niet de gelegenheid om zomaar middenvelders in te spelen. Dus moet het via een omweg. Van links naar rechts en weer terug naar rechts. Waar Rosales ook nu met de handen breed uitwaait. En zegt, waar kan ik nu eigenlijk met die bal naartoe? Chatney komt hem daar maar eens halen. Kan hem alleen maar kaatsen. De achtervolging is daar ingezet door Duits. Dan moet de bal toch weer terug. Komt Rosales met een diepe bal. Moet Luc de Jong de lucht in. Dat doet hij wel. Die kopt ook wel. Maar dan komt de bal met de zijkant uit. Dan kan hij hem wel zelf nog proberen te pakken. Ook dat lukt nog. Maar dan komt er uiteindelijk... Uh, van Peppe erbij. En Van Peppe tikt de bal dan over de zijlijn. Ten krijgt een ingooi. Die is snel genomen. Goed in de loop van de Jong mee. Die ineens probeert om de bal met een boogje over de doelman heen te tikken. Jeroen Zoet. Maar Jeroen Zoet strekt de armen en heeft de bal te pakken. Slimme ingooi. Zo ben je eigenlijk in één keer van alle problemen af. Waaronder buitenspel. Maar de inzet van de Jong van dichtbij net niet hoog genoeg. Valt niet over de doelman heen. Zoet pakt en het is 0-0. Dat blijft het dus in Enschede bij Twente RKC. Janko op de bank en Jan K. scoorde bij Excelsior en die uitkamp. Ja, en ik heb me zitten bedenken in de rust waarom het zo prettig is om hier te komen. Want het is zo'n beetje de enige... ...club met zo weinig supporters... ...waar je niet in de rij staat om te belassen in de rust. En dat is heel prettig. Het is, uh, het is nog altijd 1-0 in het voordeel van Excelsior. Maar Nac Breda wil in de tweede helft er iets aan gaan doen. En dat zal ook wel moeten... ...want er is heel weinig gebeurd in de eerste helft... ...op van het gebied. Excelsior speelt heel aardig, staat 1-0 voor. De hoekschop vanaf de rechterkant het is een hele lastige. Wordt door uh, Wessie Druiter uh, met moeite... ...tot hoekschop uh, uh, weer getikt. De hoekschop uh, was van uh, de speler... ...die ik al een paar keer heb genoemd... ...Andreas Lasnik. Goeie voetballer is dat, Goe Kijken. Een van de weinige uh, spelers bij Nakbreda met een voldoende. De hoekschop vanaf de andere kant gaat genomen worden. Uh, geen wissels overigens in de tweede helft. 1-0 de voorsprong voor Excelsior. Doelpunt te maken Janga. En weer Lasnik nu met het linkerbeen vanaf de linkerkant. Terwijl er even geduwd en getrokken wordt en er een kaart gaat komen. Uh, wie moet er komen? Aalberg moet komen. Kees Luiks moet komen. bij dat de Sanders? Dus even kijken wat er allemaal uh, gaat gebeuren. Uh, in ieder geval krijgt Luiks een gele kaart. En ik denk ook Edwin de Graaf. Vanwege het niet van elkaar af kunnen blijven in, de, in het doelgebied. Het is trouwens Luijks die inderdaad nogal hard zijn tegenstander bij de keel grijpt. En je moet toch een wedstrijd bij de keel grijpen en niet je tegenstander. Kees Luijks een gele kaart. De hoekschop staat nog voor. Uh, lastig. Vanaf de linkerkant, daar komt die hoekschop. Gaat richting tweede paal, wordt op de vuisten gehaald door uh, de keeper de Ruiter. Dan ingebracht door uh, Gillesse. En dan wordt de bal opgepikt door Excelsior. Kan gecounterd worden met Tim Vinken. Vinken loopt nog altijd, heeft Gorten tegenover zich. Nog altijd bezit van Vinken. Probeert de bal breed te geven, het lukt ook. Aalberg, Aalberg, nee! Hij schiet hem naast, hoe krijg je hem naast? Hij gaat alleen op de keeper af. Heeft nu het shirt in de handen. Uh, het hoofd uh, in het shirt uh, geduwd, want hij baalt dat hij niet de 2-0 binnen schiet. Aalberg, een prachtige voetballer, Roland Aalberg. Hij stond aan de basis van de 1-0, had de 2-0 op te slaffen, maar schiet de bal raak links langs het doel van Ten Rouwelaar. En zo ontsnapt Dank Breda aan een 2-0 achterstand en staat er nog slechts 1-0 voor Excelsior. Heeft Twent al laten zien wat de plannen zijn voor vanavond, uh, Bas? Nou, dat zou dan voor Twent niet best zijn, want het. Uh... Wat ze hebben laten zien is dat ze vooral slordig zijn in de Pasing en een beetje de verkeerde kant op lopen. Rosales heeft zo even een tegenstander vastgepakt en daarvoor een gele kaart gekregen. Zodat RKC nu een vrij schot mag nemen bij 0-0 stand na 6 minuten. Dus dat lijken me niet meteen de plannen van Peppe achter de bal. Wat gaat van Peppe doen? Op zoek naar mensen die van achteruit zijn meegekomen onder wie Drost. Die komt niet met het hoofd bij de bal. Het uitverdedigen van Twente is mondjesmaat. En uiteindelijk kan Duits de bal dan terugspelen op de eigen helft in de richting van Bandjar. Want ja, de rechtervleugel verdedigen de vervanger dus van Ramos... die met zijn zevende gele kaart van dit seizoen alweer geschorst is. Dat is ook al een prestatie op zich. Dan heb je dus ook al twee wedstrijden schorsing gehad. Dan mag je uitrekenen hoeveel wedstrijden je hebt meegedaan zonder te pakken. Dat zijn er echt niet veel geweest. Diepe bal van de keeper. Zoet. Naar wie eigenlijk? Naar Schet. Voorin, rechts. Maar die wordt van de bal gezet in de lucht. De bal komt dan voor de voeten van John. Voor de duidelijkheid Ola John in de basis. Joshua John van Sparta overgenomen zit wel meteen op de bank maar nog niet in het veld. En de aanval loopt door via de rechterkant via Bayrami. De voorzet komt op de rug van de tegenstander. De Jong wil nog bij de bal toe. Die komt daar nog bij maar gaat dan liggen in het strafschopgebied. Niks aan de hand. De aanval van Twente nog altijd omdat de ploeg uit Enschede balbezit houdt naar zwak uitverdediger van RKC. Maar als de bal dan opnieuw terugkomt in dat Waalwijkse strafschopgebied en zoet erop duikt. Is het probleem voor RKC wel opgelost? Dan mag de ploeg uit Waalwijk rustig gaan kijken hoe het dan vervolgens met die bal wil omgaan en hoe snel het naar voren kan. Echt snel, lukt niet. Daar wil de Casteljon wel aan. De spits, ten voorde zit op de bank. Hij is degene die het nu voorin moet gaan doen, maar dus nogmaals geflankeerd door buitenspelers. Schetsen naam viel al en aan de andere kant staat Meijers. En uh, nu doet RKC het wel heel stoorlijk. Want de eerste de beste diepe bal in de richting van Braber. Die kan door Braber niet goed worden gecontroleerd. Die moet met een soort sliding naar de bal. En glijdt dan de bal vervolgens over de zijlijn. Het bezit voor Twente via de ingooit. Gebeurt allemaal bij een 0-0 stand na ruim 7 minuten. Tien Dali de linkervleugelverdediger, komt over. Kort 1-2 met Ver. Nog een keer teruggespeeld. Ver nu opgejaagd door Snow. Van de bal gezet door Snow. Maar daar heeft Snow dan... Een overtreding voor nodig had, is het oordeel van scheidsrechter van Sigem En hij geeft Twente een vrij schop. Nog weinig tekeningen in de strijd. Een paar kleine momentjes dat het dreigend leek te worden voor Twente. Maar ook een keer gebeurde het niet. En er is uh, nog weinig opwinding geweest dus in de goalsvesten bij Twente RKC. Excelsior had de wedstrijd al moeten beslissen. Maar gelukkig voor ons is dat nog niet gebeurd. En die had ook. Nee, een, een, een harde geel op een penalty van Nac Breda. zejuist. Bottingin die de bal op de hand uh, kopte van Leen van Steensel. Maar werd niet uh, gegeven de penalty. door Schijt. dat is Sanders wel een vrije trap. Buiten strafschopgebied Lasnik voor Nac Breda. 1-0 nog altijd Excelsior. bal voor doel wordt gekopt. Maar uit de doelmond met heel veel moeite weggehaald. Nou, uit de doelmond weggehaald. In, uh, drie instanties zo'n beetje. Maar hij is weg. Maar nou, Breda is aan het drukken. Richting het doel van Wesley eruit. 1-0 nog altijd door. Dat doelpunt van Janga voor Excelsior. Maar uh, het is uh, Gorter die uh, de bal heeft. En nu hangt alles en iedereen van Excelsior een beetje achterover. En lijkt het erop dat uh, Excelsior uh, zich met alleen maar verdedigen gaat bezighouden. Zou ik geen verstandige keuze vinden. Want hier is Santi Kolk. Kolk heeft de bal en schiet hem heel aardig in de korte hoek bij Wessie Druiten. Die er alle moeite mee heeft. Het lijkt de schuiver uit stand met het linkerbeen. Echt gericht geschoten in het hoekje van het doel. Maar Wessie Druiten, de, de keeper, kan de bal met heel veel moeite tot hoekschop tikken. De hoekschop via Lastik vanaf de rechterkant. Kijken of hij het weer gevaarlijk kan maken. Voor het eigen supportersvak gaat hij de bal weer in de doelmond gooien. Daar komt die bal. Maar nu kan De Druiten de bal het simpel vangen heeft hem tegen de borst geklemd. En zo na 7,5 minuten spelen in de tweede helft is de wedstrijd eindelijk leuk geworden. Maar staat er nog altijd 1-0 voor Excelsior. Was bij Twente RKC. 0-0, nog altijd 9 minuten gespeeld. Twee kansjes inmiddels voor de jong gezien. De eerste, daar was u live bij. De tweede was uh, zo even. Dat was een aardige voorzet vanaf de rechterkant van Rosales. Nou ja, aardig. De bal kwam eigenlijk wat onhandig bij ver terecht. Die gaf hem mee aan de Jong. Die stond op de rand van het strafhofgebied. Die draaide eigenlijk weg bij het tegenstander. Stond ogenblikkelijk op de verkeerde been die tegenstander. En vanaf de rand van het strafgebied wilde hij de bal in de verre hoek over de keeper heen lepelen. Dat lukte niet. Tenminste, de bal ging wel over de keeper. Maar ook over het doel. In ieder geval opnieuw kansje voor Twente gezien. Zoet, de keeper dus van RKC heeft de bal. Die wordt opgejaagd nu door Luc de Jong. Trapt hem naar voren. Meijers kopt door. Maar kopt de bal op de borst van Douglas. Zo krijgt Twente de bal vrij makkelijk weer terug en lijkt de Enschedeze machine, als je het zo zou mogen noemen, toch in ieder geval langzaam wel wat op gang te komen. Want wordt RKC wel nu meer en meer teruggeduwd op de eigen helft. die aan de bal vanaf de rechterkant, draait naar binnen, bal achter het standbeen langs, meegegeven aan Brahma, die op de huid wordt gezeten nu door Braber. En dan even de rust kiest van Wisselhof. Janko, zoals inmiddels gezegd, zit dus op de bank. Ik realiseerde me zo even ineens dat ik ook meteen begrijp waarom dat zo is, want in een interview... In de kranten zei Steve McLaren: I like Janko. Ja, dan wil je hem uiteraard zo dicht mogelijk bij je hebben. Dat is nou eenmaal op de bank. Dus dat is logisch. Het is wel merkwaardig dat hij het zo zegt. Want Janko, daar is eigenlijk iedereen het wel over eens. Staat toch wel op de nominatie dat als er een aardig bot komt, dan mag hij ook echt weg. Maar ja, je moet wat zeggen als coach. Wisseroff heeft de bal. Wisseroff dreigt naar de rechterkant te spelen. Doet het naar het centrum. Daar komt Bayrami naar de bal toe. Die geeft hem mee aan Charlie. Die gaat met een handige, soepele tegenstander voorbij. Geeft de bal opnieuw terug aan Wisseroff. Die wordt nu aanvaller. Het gebeurt halverwege de RKC-helft. Waar Twente de bal wel snel van voet tot voet laat gaan. Maar eigenlijk nu pas dichter bij dat doel komt als Tindalli de bal krijgt en gaat lopen. Teruggeeft aan Bayrami. Die wil langs Van Mosselveld. Dat lukt niet. Van Mosselveld zet het been ervoor. De bal stuitert weg van die rand van het strafgebied. Opnieuw voor de voeten van een van Twente namelijk John. En een diepe bal van John naar Chadli. En de buitenkant gezocht. Rosales voorzet. Ja, nee. Dat is eigenlijk geen voorzet van Rosales. Dat is een soort mislukt schot. De bal over het doel van Zoet. Het is niet gevaarlijk. In ieder geval niet gevaarlijk genoeg. Maar het onderstreept wel na 11 minuten. Dat zoals ik zei de motor van Twente een beetje warm begint te draaien. En dat RKC vooral terugloopt eigenlijk de laatste minuut. 0-0. Excelsior nog steeds met 1-0 voor. En Lee. Ja en uh, bijna 2-0 zojuist alweer. Want dat was kans nummer 6 of 7 misschien wel in deze wedstrijd. Een uh, aardige bal van Jordi van Deel uit de hoekschop uh, van uh, Broersen. En hij schoot de bal rakelings langs het doel van Ter Rauwelaar. De bal werd onderweg nog aangeraakt ook door een nac-verdediger uh, En nu oeh dat is een pittige. Dat is een hele pittige. En dat is een uh, gele kaart. En dat is de tweede gele kaart voor Kees Luijks. Want die gaat uh, naar de kant als hij zojuist de gele kaart heeft gekregen in het strafschopgebied In aanvallend opzicht door de keel vast te pakken van een tegenstander krijgt hij nu terecht zijn tweede gele kaart. Want het was een uh, onbesuisde overtreding. Zijn tweede gele kaart, oftewel rood, oftewel tien man voor Nauk Breda... oftewel 1-0 voor Excelsior. Het, begint, het zonnetje begint hier te schijnen. En dat om 9 uur s'avonds op Woudenstein voor Excelsior. Want 1-0 voor en 10 man tegen je, dat moeten toch drie punten gaan worden. De tweede gele kaart voor Kees Luijks. Hij gaat naar de kant met rood. En zo ziet het er rooskleurig uit voor Excelsior. 11 tegen 10 en 1-0 voor. Mark Lammers gaat weer aan de slag als hockeycoach. Hij volgt Siegfried Eikman op bij de mannen van Den Bos. Eikman werd vorige week ontslagen... wegens tegenvallende resultaten. Lammers is vooral bekend voor de dameshockey. Hij won met het Nederlands team de wereldtitel in 2006... en Olympisch Goud in 2008. De Zwitserse kier Didier Kusch... heeft in Kietzbulde ingekort de wereldbekerwedstrijd... afdaling gewonnen. Hij eindigde voor de Oostenrijkers Bouwman en Krul. Door hevige sneeuwval en mist... besloot de organisatie de afdaling in te korten. Gisteren moest de supergeen voor de mannen al worden afgelast. Kusch won de Halenkamer rennen voor de vijfde keer en werd daarmee recordhouder. Het is uh, bij de Graafschap Heerenveen 0-2 geworden. Excelsior NAC is 1-0 na een minuut of tien in de tweede helft. En Twente RKC na een minuut in, of tien, twaalf in de eerste helft. 0-0 nog. We gaan naar Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Daarna nog twee uur langs de lijn. NOS langs de lijn op 1